Volgens de curator zijn er tientallen geïnteresseerden... ook uit het buitenland, dat zei hij tegen Nieuwsuur. De pier is al meer dan twintig jaar in handen van de familie van de Valk. Vorig jaar maart zette de horecafamilie het bouwwerk te koop... omdat de exploitatie niet meer rendabel was en de onderhoudskosten te hoog. De gemeente Den Haag sloot in november een deel van de pier af... omdat delen op instorten stonden. Wie er sinds de faillissementaanvraag verantwoordelijk is... voor het onderhoud aan de Scheveningse pier is niet duidelijk. De reparatiekosten liggen nu tussen de 80.000 en 125.000 euro. Een medeplichtige van de aanslagen in Mumbai in 2008... is in de VS veroordeeld tot 35 jaar cel. De 52-jarige Amerikaan van Pakistanse afkomst, David coleman Headley, verkende de locaties voor de aanval van Pakistanse terroristen... in de Indiase stad. Bij de aanval kwamen 160 mensen om het leven. De Amerikaan zei voor de rechtbank in Chicago dat hij is veranderd... en inmiddels een westerse levensstijl aanhangt. Maar de rechter had daar geen vertrouwen in. liep besloot in 2010 al om met justitie samen te werken... om zo de doodstraf te ontlopen. In ruil daarvoor werd hij ook niet uitgeleverd aan India. En daar werd in november de enige overlevende aanvaller opgehangen.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 De regels zijn volgens de Consumentenbond met de ingang van januari dit jaar aangescherpt. Zo verplichten sommige banken hun klanten om minstens één keer per dag te controleren of ze hun betaalpassen nogal hebben. Winkelketen Schoenreus blijft toch bestaan. Het bedrijf dat vandaag failliet werd verklaard maakt een doorstart in afgeslankte vorm.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 Ze boden ook meer munten aan met een flinke korting. En zo kwamen duizenden valse munten in omloop... waardoor FC Twente inkomsten misliep. De voetbalclub moet verder voor tonnen het hele muntensysteem vernieuwen. Het bestuur verhaalt de schade op de daders. Het weer, opklaringen, maar ook enkele volkenvelden. Tijdens opklaringen kan het vannacht streng vriezen tot zo'n min 12 graden. Verder is er kans op nevel en mist...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 De avondkrant meldt dat eigenaren van recreatiewoningen in vakantiepark... het Veldhuis, de Overijssel, hebben geklaagd bij de gemeente. Ze zijn bang voor sekstoeristen die afkomen op een aanbieding van www.smhuisje.nl. Dat op het park huisjes voor SM-lieverhebbers aanbiedt... met een speciale bondagekamer. En dan volgt de zin die maakt dat ik weer zoveel hou van dit land de gemeente onderzoekt of sadomasochisme onder het bestemmingsplan valt. Goedenavond, welkom bij het oog van donderdag. De baas van de NOS heeft vanochtend laten weten... dat de wielenverslaggeving bij de NOS in de toekomst iets minder heroisch moet. Een beetje meer afstand graag. Er is dus nauwelijks een beter moment voor het wonderschone boek... dat hier voor mij ligt. Dat niet alleen in de enorme verzameling prachtige historische en nieuwe foto's... maar ook in tekst één grote ode is aan de grootste wielrenner ooit. Fausto Coppi. Ik spreek straks met de schrijver. En aan Paul Groot vraag ik straks wat hij ervan vindt dat de BBC dit zinnetje schrapte uit de leukste komedie van zijn grote held, de Duitsers-aflevering van John Cleese, Forty Towers. She kept to the Indians as niggers. No, no, no, no, no. I said, niggers are the West Indians. These people are wogs. Ja, de Major. Aan het heldendom van de van de week ingezworen president Obama wordt een klein beetje afbreuk gedaan door het kwistig gebruik van onbemande vliegtuigjes. De drones die links en rechts mensen neerknallen. Straks een internationaal rechtelijke analyse van dat fenomeen. En dat wordt het zo'n beetje vanavond, na onze nieuwsoverzichten van morgen en vandaag. Donderdag 24 januari. Nou ja, die inbox die uh, explodeert bijna. Want er komen nu meer dan 300 meldingen per uur binnen lichte paniek onder gepensioneerden. Een groot deel kreeg vanochtend het pensioenoverzicht op de mat. En daar was duidelijk op te zien dat het bedrag onder de streep... in dit nieuwe jaar een stuk lager is dan het in december nog was. Een gevolg van nieuwe belastingmaatregelen. Het is natuurlijk heel erg vervelend... als je gemiddeld 5 van je netto inkomen moet inleveren. En dus richtte de ouderen zich tot de voorvechter van geriatrische belangen... in de Tweede Kamer, 50-plus-fractievoorzitter Henk Krol. En die speelde zijn rol met verven. U kunt mij niet wijsmaken dat er één andere groep in Nederland is... die net zoveel hebben ingeleverd. Nou, staatssecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken kan dat misschien wel. Volgens haar worden de ouderen toch echt niet onevenredig hard getroffen. Iedereen moet fors inleveren. En als iedereen moet inleveren, dan wordt iedereen ook evenredig getroffen. Hij zegt dat het buitenproportioneel is. Dat komt natuurlijk omdat hij voor zijn achterban staat. Maar ik kan u echt verzekeren dat voor alle leeftijdsgroepen... die bezuinigingen aantikken. Overigens kunnen sommige pensioneerden nog een lager inkomen tegemoet zien, want de uitkeringen van verschillende pensioenfondsen gaan vanaf april ook omlaag. Begin deze week werd het filmpje van de mishandeling in Eindhoven openbaar. Vandaag zitten alle verdachten vast. Een triomf van het internet en de sociale media, zou je zeggen. Maar daar denken sommigen anders over. Zoals de burgemeester van Turnhout, waar de verdachten wonen. De politie van Turnhout doet haar werk niet. Uh, we gaan dan zelf maar op zoek naar de daders en we zullen die een lesje leren. We gaan op zoek naar de scholen waar dat ze geweest zijn en dergelijke, of waar dat ze naartoe gingen. Die burgemeester zag zijn inbox dus volstromen met bedreigingen en verwensingen via dat internet en de sociale media. Net als de advocaat van een van de verdachten. Zelfs ik eh, heb bedreigingen of minder prettige eh, berichten gehad, eh, omdat ik überhaupt die jongen eh, wilde bijstaan. En die advocaat haastte zich overigens te zeggen... dat zijn cliënt dit soort dingen normaal gesproken nooit doet. Het is een hele rustige jongen die, die nooit gevochten heeft. Uh, hij zegt zelf ook, ik kan het totaal niet plaatsen... Uh, hoe ik heb, uh, zo dom heb kunnen doen. Het Openbaar Ministerie in Nederland kijkt met gemengde gevoelens terug op de hele affaire. Natuurlijk blij dat de verdachten zijn opgepakt... maar ook een beetje geschrokken van de heftigheid van de reacties. Toch is het geen reden om dit opsporingsmiddel aan de wilgen te hangen. Je, wij het echt nodig vinden voor het oplossen van de zaak... om met die beelden naar buiten te komen doen, dat de volgende keer weer. Over sociale media gesproken... We hebben het u gisteren nog zo gevraagd. Vriendelijk verzoek dus of u morgen niet massaal richting Overijssel wilt gaan. Daar hebben ze de vrijwilligers niet voor. En ja, we begrijpen dat dit een heel bijzondere gebeurtenis is. Maar u luisterde niet. U organiseerde zich via Facebook en Twitter... met als resultaat dat Overijssel vandaag werd overspoeld... door overenthousiaste schaatsers. Dat was geen houden meer aan. En dan heb je op, uh, op 25 kilometer, uh, nou ja, 20.000 man. Dat is één op een meter, bij wijze van... De Vijfmerentocht moest worden afgeblazen. Omdat wij onszelf bij temperaturen onder het vriespunt niet in de hand hebben. Nederland is nu helemaal, als, als schaatsen betreft, uh, horendol. Um, uh, Oost-Indisch doof. Je kunt nog zo waarschuwen. Tot gisteren hadden we op onze site staan. Blijf aan de reis. Maar mensen komen toch. Voor morgen staan er drie tochten in de regio gepland. De KNSB en de ijsmeesters hopen dat de schaatsers zich over die drie zullen verdelen... zodat de drukte enigszins meevalt. Er worden extra maatregelen genomen om de dromme mensen goed over het ijs te laten glijden. De koekensopieplaatsen worden bepaald door ons. Uh, zetten we daar neer waar we zeker weten dat uh, voldoende ijsdikte is. Meer dan benodigd. En bovendien bijzonder om diep water. Dat als ze erdoor zakken, dat ze niet verder dan... Uh, Pimmelen te zeggen wij dan erin zakken. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Ja, en over die eerste uh, vroegtijdig gesneefde toertocht op natuurijs praat ik nu verder met Ira Helsloot. Hij is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, wat is hier misgegaan? Heeft de organisatie de boel toch onderschat? Nee hoor, er is helemaal niets uh, misgegaan. Je ziet ook wel, er we hebben toch 17.000 mensen hebben gewoon georganiseerd die tocht gemaakt... voordat hij, nou, hij was dus niet afgeblazen. Alleen nieuwe mensen mochten er niet meer bij komen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is het heel goed gegaan. En het leuke is wat ik die meneer hoor zeggen... Als, Nederland, als er dan ijs ligt, dan wordt het Nederlands schaatsgek. Ja. Maar dat geldt dus eigenlijk ook als er de eerste mooie dag is op het uh, strand. <laughs> als de eerste ja. huldiging he, van het Nederlands elftal. Uh, dat zijn allemaal evenementen. En wij zijn in Nederland niet zozeer uh, ijsgek als wel evenementgek. We willen er allemaal groepsgek. bij zijn. Ja, ja. Groepsgek. Op dat moment ja. willen we er allemaal bij zijn... Uh, en dat maakt het ook zo lastig als je nu eenmaal de eerste bent, zoals in dit geval. Ja, dan krijg je gewoon al die Nederlanders over je heen. Dus een goede oplossing is wat ze morgen bedacht hebben. Hè? Maar dat hadden ze misschien net een dag eerder kunnen doen. Je moet zorgen dat je nooit alleen de eerste bent, maar met een groepje. Ja. Samen de, Samen de eerste. Ja, um, en uh, nou hoor ik ook vandaag de hele dag al diverse mensen zeggen... dat dit nou typisch een gevolg is van uh, social media... dat zoiets zo snel kan ah, exploderen. Nee. Heeft, ah. heeft dat er iets mee te maken? Nee, toch helemaal niet, volgens mij. Hmm. Uh, bewijs was dat dan mensen via Twitter elkaar een lift hadden ge gegeven. Ja, carpoolen. Uh, ja. ja, uh, uh, ik ben nog net van de generatie dat wij dat ook zonder Twitter konden. Ja, uh, je had telefoon vroeger. Ja, een ja. telefoon. En, uh, dus dat lukte allemaal vroeger ook. Dus het, het, uh, heeft, Dit heeft nou volgens mij helemaal niets met sociale media te maken. Wel een beetje met media omdat we weten waar het is. Maar mm. zelfs zonder uh, de media. Dus dit keer kunnen jullie ook niet de schuld krijgen. Nee. hadden we geweten dat dit de eerste toertocht was. en hadden we er gewoon met z'n allen naartoe gegaan. Ja, omdat we nou eenmaal graag in drommen ergens heen ja, gaan. Ja. En uh, was het verstandig dat ze de boel hebben afgelast? Ja, nou kijk, dus volgens mij heeft die organisatie dat heel goed gedaan. Ze hebben hè, dan, als je dat duur zegt, een dynamische risicoanalyse gemaakt. <lacht> uh, ja, ze hebben gewoon gekeken. oh jee, het ijs kraakt. we gaan geen nieuwe mensen meer toelaten. Um, en nou ja, je hoorde ook in de reacties eigenlijk het begrip van iedereen die uh, niet toegelaten werd. Overigens dan gewoon een uurtje later kwam en niet ingeschreven, toch fijn ging schaatsen. Um, uh, en dan toch een beetje deel van die hele groep was. Ja, en um, morgen dus weer gaat u erheen? Uh, nee, ik ga er morgen niet heen. Ik had vandaag natuurlijk beroepshalve moeten wezen. Want ja. daar had ik toch wel meer. De veiligheid er... kunnen besturen. Nou. Ja, ja, precies, precies. Dus, uh, dus morgen ben ik er, uh, ben ik er helaas. Uh, uh, nou, ik neem door een heur zwaar, hoor. Ik ga er gewoon uh, lekker karpoelend hele morgen. Okay. Veel plezier, vooral. Hartelijk bedankt, meneer Helsloot. Dag. Goed, nou, dan staat er dus morgenochtend misschien... Nee, ochtend staat nog niet in de krant dat het daar ook afgelast is. Maar er staan wel andere dingen in en die zijn gelezen door Martijn Nijers. Nou, in de Telegraaf gaat het wel over natuurijs... maar dan uh, niet over die toertocht bij Giethoorn, want die ging natuurlijk niet door. Vanmorgen staat het NK-marathon-schaatsen op het programma op het Veluwe-meer. En de schaatsbond KNSB en de gemeente Eerbeek... hebben er groot vertrouwen in dat het NK wel goed verloopt. Ook bij dat NK worden vele duizenden belangstellenden verwacht. Ja, het ijs op het Veluwe Meer houdt het wel, denkt de burgemeester. Want toeschouwers worden van het ijs gehouden... met hulp van dranghekken en een enorme politiemacht. De Amsterdamse wethouder Wiebes pleit ervoor... het aantal sociale huurwoningen in de stad te halveren. Van alle huizen in Amsterdam is 61 procent bestemd voor mensen met een laag inkomen... En Wiebes schrijft morgen in de Volkskrant dat hij dat terug zou willen brengen naar bijvoorbeeld 30 procent. Volgens hem zijn die huizen nodig om een economisch belangrijke groep aan te trekken. hoogopgeleide en creatievelingen. En met zijn pleidooi gaat Wiebus in tegen het beleid van het college waar hij als wethouder voor verkeer zelf in zit. Dat college wil dat alle inkomensklassen overal in de stad kunnen wonen. Maar door de huidige verdeling kunnen alleen armen en rijken in Amsterdam wonen, schrijft de wethouder in de Volkskrant. De belangrijke middengroepen van managers, accountmanagers en leraren... komen nu terecht in Almere en Purmerend. De berekeningen van het Centraal Planbureau over het sociaal leenstelsel... zijn ongefundeerd, zeggen de SP en de studentenvakbond LSVB in Spits. Het CPB meldde vorige week dat maar 2200 leerlingen zullen afzien van een studie... omdat ze geen basisbeurs meer krijgen. De Landelijke Studentenvakbond reageert vol ongeloof. Want studenten zelf zeggen juist dat ze hun beslissing misschien wel laten afhangen van hoeveel ze zelf moeten betalen. Dat zegt de vakbond na eigen onderzoek. Dus de bussenmaker van onderwijs stuurde eerder deze week een brief naar de Kamer over dat sociaal leenstelsel. dat in september 2014 van kracht wordt. Ze gaf toen al aan dat de effecten nog niet helemaal duidelijk zijn en dat ze daarom gaat monitoren. De SP vindt dat veelzeggend. Als ze haar eigen beleid gaat monitoren... dan vertrouwt ze het blijkbaar zelf ook niet helemaal... zegt Tweede Kamerlid Van Dijk in spits. De SP'er en de studentenvakbond zijn het roerend over eens... dat het CPB-rapport met een korrel zout genomen moet worden. En misschien wel met een heel pak zout, zegt Van Dijk. In Dronten zijn ze de wc-sleutelpijt van het gloednieuwe station... De NS zoekt zich al dagen suf naar de sleutel, staat in een Nederlands Dagblad. En de lokale politiek had eerder nogal een punt gemaakt... juist van een openbare toiletvoorziening in het nieuwe station. De lokale bestuurders hebben nu opnieuw over die kwestie gesproken. Een wethouder zegt dat het toilet is nu van de NS... maar het is even van ProRail geweest bij de bouw van het station. En bij de overdracht is de sleutelzoek geraakt. De NS hoopt het toilet in de komende weken te kunnen openen. Die heeft het over de wet van Murphy. Alles wat mis kon gaan, ging ook mis. Trouw komt morgen met het trouw opvoedonderzoek. het blijkt dat Nederlandse ouders het tegenwoordig vooral belangrijk vinden dat hun kind eerlijk is. En ze willen ook dat hun kind rekening houdt met anderen en dat het rechtvaardig is. Het opvoedonderzoek is een reprise van een bijna identieke enquête uit 1983. En toen gebeurde dat onder lezers van het blad Ouders van Nu. Na de Flower power tijd vonden ouders het niet meer zo belangrijk... of hun kind wel gehoorzaam was. En tegenwoordig is het al helemaal geen onderwerp meer bij opvoeders, meldt de krant. Ze zijn eensgezind, blijkt uit het onderzoek. Bijna alle ouders zeggen dat ze gehoorzaamheid niet belangrijk vinden. Tenminste, als het gaat om hun eigen kinderen. Als andere kinderen worden tegenwoordig veel te vrijgelaten, vinden ze... die zouden wel eens gehoorzamer mogen zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Misschien heeft dit zo geklonken vanavond in Paradiso. Want daar trad Amy Mann op en die zong hier Going Through the Motions. De Verenigde Naties gaan de effecten van aanvallen met drones... die kleine onbemande vliegtuigjes onderzoeken. Het aantal aanvallen is de laatste jaren flink toegenomen. En wanneer er iets misgaat, is er volgens de Verenigde Naties niets geregeld. Professor Paul de Waard, Emeritus Hoogleraar Internationaal Recht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nou, die, die drones, die worden al uh, flink wat jaren ingezet en het worden er ook uh, steeds meer. Uh, als, uh, de, als er dan niks geregeld is, niet, niet een beetje laat van de VN om nu met een onderzoek te komen pas? Nou, het is inderdaad een beetje laat. Het had veel eerder gekund, maar tot dusver werd het kennelijk uh, gezien als een Amerikaans uh, besluit om die dingen te gebruiken, maar mm -hmm. het uh, gebruik neemt zo hand over hand toe. En bovendien zijn er steeds meer klachten dat de uh, beoogde doelen wel geraakt worden... maar ten koste van vele burgers. Ja. Dus wat ze dan noemen uh, collateral damage. Ja. En uh, daar bestaat natuurlijk steeds ernstige bezwaar tegen... in hoeverre de proportionaliteit dan uh, nog uh, voldoende in het oog wordt gehouden. Ja, want daar zijn regels voor, voor die proportionaliteit? Uh, nou, uh, het is een soort beginsel. Uh, maar dat wordt van uh, uh, tijd tot tijd en plaats tot plaats uitgelegd. Dus je kunt niet in het algemeen zeggen wat proportioneel is. Maar als, laten we zeggen, bij uh, het uitschakelen van één strijder... Uh, Tien of twaalf burgers slachtoffers gaan vallen, hmm. dan denk ik dat men die grenzen wel aan het overschrijden is. Ja, en als de VN zegt wanneer er iets misgaan gaat, is er. Niets geregeld, klopt, klopt dat? Is, daar is er dan inderdaad niets geregeld? En wat zou er dan geregeld moeten zijn? Nou, er is natuurlijk voldoende uh, geregeld. Je hebt om te beginnen de martens clausule waarin staat... dat in situaties waarin het internationaal recht niets uh, geregeld is... dat dan toch de algemene beginselen gelden. Hmm. Je hebt bovendien de verdragen van Genève. Maar het probleem is hier, uh, wat is precies de functie van uh, deze vliegtuigen... worden ze gebruikt voor spionagedoeleinden, voor verkenningen... of worden ze gebruikt voor, laten we zeggen, standrechtelijke executies. Ja, en het lijkt er toch op dat dat laatste uh, uh, steeds vaker Precies, gebeurt. Precies, en hè? standrechtelijke executies... die zijn uh, in het uh, internationale recht niet uh, geoorloofd. Hmm. Uh, dus dat is een beetje het probleem. En een tweede ding is, normaliter als je met vliegtuigen uh, grenzen overschrijdt, dan is dat keurig. Geregeld in allerlei verdragen. Oh. Uh, uh, uh, dat geldt voor uh, verkeersvliegtuigen. Uh, die kunnen niet zomaar een uh, luchtruim binnendringen. Mm. En dat geldt ook voor militaire vliegtuigen. Als er een Russisch vliegtuig verdwaalt boven de Noordzee en binnen het Nederlands grondgebied komt, dan stijgen er onmiddellijk straaljagers van volkel op. Ja. Uh, maar met deze dingen die vliegen beneden, de, meestal de radar, kunnen minder moeilijk uh, uh, ontdekt worden. Mm. En uh, men gaat er soms vanuit uh, dat landen. Uh die uh, getroffen worden, uh, het ermee eens zijn. Omdat bijvoorbeeld zij uh, Al-Qaeda-strijders willen uitschakelen. Zo wordt gezegd dat Jemen, bijvoorbeeld, uh, de regering, dat hij het wel goed vindt. Bij Pakistan uh, uh, ligt dat iets moeilijker. Mm -hmm. Daar uh, zeggen de Amerikanen tot dusver: wie zwijgt, stemt toe. En aangezien ja. de Pakistani uh, nogal hebben gezwegen, uh, denken ze dat het mag. Maar die protesten nemen toe, zeker onder invloed van de vele burgerslachtoffers. Ja, maar op zich heb je daar geen VN-onderzoek voor nodig? Dat kan je gewoon aan die regeringen vragen. Ben je het ermee eens? Wat, wat is nou, u zegt, voor vliegtuigen is van alles geregeld, maar. Dit zijn toch ook gewoon een soort vliegtuigen? Gelden die regels hier dan uh, niet voor? Ja, zijn het vliegtuigen, ze zijn onbemand, dat is één. Mm. Of zijn het, uh, min, zijn het als het ware wapens? Ja. Hè? Uh, en hoe dan ook, uh, als je ze inzet tegen militaire doeleiden... Uh, buiten een gewapend conflict... want je kunt natuurlijk niet zeggen dat er een oorlog is tussen Amerika en Pakistan... of dat er een oorlog is tussen Amerika en Jemen... of mm. uh, of Somalië, of ga zo maar door. Uh, en als je dan die uh, op afstand bediende executies gaat uitrichten... Uh, door het ander land, dan moet je je wel gaan afvragen... in hoeverre is dit nog in overeenstemming met het uh, internationaal uh, recht... Ja. dat je zonder vorm van proces mensen kunt executeren. Ja, want, want uh, u zegt, het, het gaat eigenlijk niet om officiële oorlogsgebieden... en uh, met vliegtuigen zou je dat nooit doen. Dus ze worden eigenlijk... Het verschil is dat deze dingen ook veel makkelijker worden ingezet. Die worden veel makkelijker ingezet. En ja. vaak worden ze niet ingezet, door, in Amerika althans, door militairen. Maar door de CIA. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een heel ander orgaan dan een militair apparaat. Dat precies weet hoe de spelregels in de oorlogstijd... of andere gewapende conflicten eruit zien. Ja, ja. Vindt u eigenlijk dat er ook een, een in het algemeen een, een moreel probleem zit. Het is, het is altijd een beetje een ongemakkelijk beeld. Hè? Iemand in Nevada in een bureaustoel achter een computerscherm met een joystick die uh, een groepje mensen in Pakistan van de wereld blaast. Ja, dat is inderdaad moeilijk. Vooral omdat je niet precies de, de openheid hebt. Militairen die zijn gewend dat ze ook door oorlogscorrespondenten op de vingers kunnen worden gekeken. Mm -hmm. Maar alles wat geheime diensten doen, dat blijft normaal niet te geheim en is uh, geclassificeerd. Dus men weet eigenlijk niet waarom iets, wanneer wordt met welk doel en of dat allemaal rechtmatig is. Ja, ja. Goed, nou, dit onderzoek komt er. De, de, de VN zegt, we gaan de gevolgen voor burgers onderzoeken. Nou, die, die lijken me niet goed. Maar um, wat, wat, zou je, wat zou je eigenlijk moeten willen en kunnen regelen? Uh, nou, je zou kunnen regelen in hoeverre uh, deze wapens gebruikt kunnen worden... wie daar bevoegd is om over te beslissen. Kan dat uitsluitend een geheime dienst zijn... of moet je dat overlaten aan, aan militairen? Mm -hmm. Moet dat een, op basis van, laten we zeggen, uh, overleg tussen bondgenoten... binnen de NAVO of wat dan ook? Je kunt ze natuurlijk... Voor verkenningsmissies is het heel wat anders... Ja. Hè, dan laten we zeggen zoals men uh, dat probeert te doen in Mali... heb ik begrepen, waar men verkenningen wil uitvoeren voeren. Ja. He, dat kan er ook toe leiden. Maar daar zijn gewapende troepen bezig. En is een gewapend conflict. Dus dan kunnen deze wapens, kunnen deze uh, drones, die kunnen, uh, worden ingezet voor verkenning. Mm -hmm. Maar als je daarmee mensen gaat uitschakelen. anders dan in een conflict. Want je moet natuurlijk uh, je uh, realiseren dat in een oorlog. mag je wapens gebruiken om de vijand uit te schakelen. maar niet om de vijand te doden. Mm -hmm. He, daarom zijn bijvoorbeeld de Dum-Dum-kogels. Verboden, omdat ja. die onnodig letsel bezorgen. Hier is helemaal niets geregeld. Bommen, ja. Ja. ja, hier ja. is helemaal niets geregeld. Het gaat eigenlijk niet om officiële strijders. Mm. Het gaat om mensen die als terroristen worden bestempeld. En dan is de vraag, wanneer is die terrorist nou echt? Denk aan het Israëlisch-Palestijns conflict. Ja. Meneer de Waard, het was Helder. Dank u wel. Graag gedaan. Jewel was dat met Fist City. Als de politiek zoveel van de burgers vraagt als dit kabinet... is een simpele meerderheid niet voldoende. Al dus premier Rutte voor de jaarwisseling. En dus gaat hij op zoek naar een zo breed mogelijk draagvlak... in de Eerste en de Tweede Kamer. Dat is de belofte, maar hoe is de praktijk? Joost Vullings in Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond, Chris. Ja, want uh, in de Eerste Kamer heeft dit kabinet zelfs niet eens een uh, meerderheid. Dus um, ik neem aan dat de kabinetsleden met de... Pet in de hand voor de deur staan bij de oppositie. Nee, dat, nou ja, dat valt eigenlijk wel, wel tegen. Er zijn natuurlijk wel contacten tussen ministers en een enkel Kamerlid. En er worden in dit soort tijden veel uh, kennismakingsgesprekken gevoerd. Uh, en je moet natuurlijk ook wel zeggen... de meeste ministers zijn nog wel aan het broeden op hun plannen. Het is nog vroeg. Maar ja, mm -hmm. de fractievoorzitters in de, de Tweede Kamer... merken eigenlijk heel weinig van die behoefte van Rutte en zijn kabinetsleden... Ja, om te werken aan een zo'n breed mogelijk draagvlak. En ze kijken daar eigenlijk met heel veel verbazing naar. En dan heb ik het vooral over Siebrand Buma van het CDA... en Alexander Pechtold van D66 en ChristenUnie-leider Arie Slop, hmm. Allemaal partijen met zetels in de Eerste Kamer... waar het kabinet begeerig naar kijkt. Partijen waarvan men een constructieve opstelling verwacht. Maar ja, die begeerte leidt, nog, leidt slechts tot ja, vluchtige flirts en meer niet. Ja, En de heren zeggen er ook bij... ja, het kabinet Rutte 2 is een minderheidskabinet. Officieel niet, want het heeft een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. En ze zeggen er zelfs bij, het kabinet Rutte 1... had het in feite makkelijker dan het kabinet Rutte 2... Oh ja? Hoezo? Nog, eh, nog, nog moeilijker dit kabinet dan eh, dat gezellige kabinet met Geert? Nou, die hadden het onderling op het laatst heel moeilijk. Maar ja, kijk, als je, ze hadden een kort. Dat dekte 70 van om te zeggen, alle voorstellen en wetgeving. Dat, dat werd gesteund door de PVV. De overige 30 was of klein bier... of juist heel erg belangrijk, hè, de, de redding van de euro. Ja, en dat werd gesteund door de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks... en vaak ook, ook nog de ChristenUnie. En dat was nou zo'n dossier waar je dan als oppositie dachten, daar gaan we niet mee stunten, want daarvoor is het gewoon veel te belangrijk. In de Eerste Kamer kwamen ze één zeteltje tekort, maar dat werd geleverd door de SGP. Nou, dat was één partij waarmee je zaken moest doen. Dus ja, eigenlijk, ja, maar dat, één dat, keer op de achterbank en... Ja, ja precies, uh, zaken gedaan. En nu moeten ze bij ieder wetsvoorstel... Uh, minimaal één partij zoeken, en vaak ook meerdere partijen... en iedere keer waarschijnlijk ook een andere partij. Nou, dat, dat maakt het best ingewikkeld. En als je slim bent, doe je dat en in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. Ja, En dus de, de, de drie heren die ik sprak, Buma, Pechtold en Slob... die zien dus nog heel weinig activiteit. Als je het goed beschouwt, is dit kabinet voor iedere wet die het door de Kamer wil halen, een minderheidskabinet... omdat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Nou, het is nog wat onwennig. Zij uh, bezigen natuurlijk weer mooie woorden als uitgestoken hand. Wij roepen dan constructieve oppositie voeren. Allebei is waar, maar het is nog wel even wennen. Het is ook nog wel verkennen. en Je merkt dat bewindslieden met name nog zoekend zijn... in welke fase moeten we nou kijken naar die oppositie? Nou, de zinnen zijn uitgesproken, maar de daden zijn verder tot nu toe uitgebleven. De vorige periode waren ze er volgens mij veel meer op gericht... om in die Tweede Kamer uh, ook al uh, steun te krijgen. Toen vond ik het in de beginfase, toen het kabinet net startte... vrij druk in die zin dat er allerlei uh, kennismaakgesprekken werden gevoerd. Dat, er worden nu ook wel gesprekken gevoerd, maar toch wel wat minder. Ik heb de indruk dat ze nu vooral naar de Eerste Kamer kijken. Maar ik denk dat ze de Tweede Kamer niet moeten onderschatten. Maar ik heb wel eens de indruk dat men nog onvoldoende beseft... dat het voor iedere wet in de Eerste Kamer een meerderheid moeten vinden. Tot nu toe lijkt het alsof men de Tweede Kamer passeert... en dan denkt, van dan zien we de rest wel. En dat is een strategie waarvan ik me afvraag of die op termijn houdbaar is. Ik, ik kan nog niet een strategie, dus ook nog geen rug hier zien. Maar het is nog niet overdadig veel, en ik hoor dat ook wel van mijn collega's... dat het eigenlijk nog wel vrij rustig is. Ja, niet dat we nu allemaal met onze deuren open zitten te wachten. Maar het lijkt me niet onverstandig om ja. toch ook wel uh, goed... Uh, even de antennes uit te hebben als kabinet uh, in de Tweede Kamer en rekening te houden ook met wensen die er leven... en niet alleen maar op het moment komen dat het jezelf uitkomt. En in ieder geval is het zo dat wanneer men op het laatste moment... met allemaal wetten door de Eerste Kamer komt... en dan zegt van wil je nog even bij het kruisje tekenen... dat het CDA zal zeggen van nou dan had je echt eerder moeten komen. Nou ja, misschien hebben ze het wel door... maar het uitzicht nog niet heel direct in het handelen... en uh, het optreden van het uh, kabinet. Maar laten ze niet zo arrogant zijn dat ze geen oog en oor hebben... voor uh, wat andere partijen vinden. Want dan kunnen ze ook op de koude thuis thuiskomen in de Eerste Kamer... En dat zou heel vervelend zijn. Ja, ik proef uh, vrij veel ingehouden irritatie intussen de regels door. Is ja. de boodschap eigenlijk wel stevig? En ja, men houdt zich nu nog een beetje in, want er is nog wel tijd. Mm. En die ministers zijn allemaal bezig. Maar ze hebben toch niet het gevoel dat het kwartje echt gevallen is bij het kabinet. En, en alle drie zeggen ze, eens, begin nou vroeg met steunzoeken. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Want ja, vaak is het zo dat als je de Tweede kamerfractie meekrijgt... dat van zo'n partij de Eerste kamerfractie dan ook voor gaat stemmen. Yeah. Ja, en, en wat ook nog eens opvalt, het CDA, de bestuurderspartij... de partij die altijd compromissen sloot omdat ze aan het regeren waren... zit nu in de oppositie. En dat vinden ze eigenlijk wel leuk. Ze mogen nu eens een keer ergens tegen zijn. <laughs> zeggen wat ze zelf vinden. Ze hebben er lol in. Ja, en als je dan praat over... ja, jullie gaan toch wel compromissen sluiten... zeggen ze, nou, nee, we hebben ons verkiezingsprogramma. Dus ja, uh, dat is op zich wel spel. Maar ze spelen het wel overtuigend. Dus ze spelen hard to get. Dus het wordt echt ingewikkeld. Ja, maar goed, de, de, de heren Buma en Slob vinden het in ieder geval niet leuk... dat ze tot nu toe zo weinig belangstelling krijgen van het kabinet. Kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat ze, dat ze zien... dat dat het kabinet uh, rechtstreeks probeert zaken te doen... Met de Eerste Kamer. Zou dat niet aan de hand kunnen zijn? Nou ja, mondjesmaat. Ik heb gehoord dat bijvoorbeeld iemand zoals Ivo Opstelte. Dat is zo'n minister die zowel in de Tweede Kamer nog wel geregeld door de wandelgangen loopt. En dat doet hij ook in de Eerste Kamer. Dan heeft hij geen debat. Maar dan gaat hij op dinsdag toch even langs bij de senatoren om een kop koffie te drinken. Jetta Kleinsma die verschijnt er ook regelmatig. Maar die andere bewindspersonen, ja, die laten zich daar toch nog heel erg weinig zien. Uh, ik heb wel het idee dat het kabinet dat dan nog wel beseft: van we moeten ook senatoren meenemen. En niet alleen inzetten op de Tweede Kamer fractievoorzitters. Want zo ging dat eigenlijk in Rutte 1 met de SGP. Ja. De politieke deal met, met, werd met Kees van der Staaij gemaakt. En die senator Holdijk die mocht, mocht op de achterbank. Ja, ja die mocht anders een hand opsteken. En uh, nou, dat ging allemaal mooi. Maar mannen als Ilko Brinkman van het CDA en Roger van Boksel van, van D66 fractievoorzitters van CDA en D66 in de Eerste Kamer. Ja, dat zijn toch andere mineren. Hebben wellicht een groot ego. Dus men heeft wel door dat hmm. die ook gestrild moeten worden. Maar ja, ja daar gebeurt het tot op heden toch ook uh, ja, niet zoveel als men zou denken en hopen, terwijl dit kabinet toch ja, dit jaar... zoveel mogelijk wetgeving door de beide kamers wil jagen. Ja, en, en uh, mocht, mocht dit nog veranderen en uh, mocht er wel uh, contact komen... hebben die uh, oppositiepartijen hun verlanglijstjes dan al klaar liggen? Die hebben ze ongetwijfeld klaar liggen, maar als je er naar vraagt... dan zeggen ze, nou, dat, dat is ons verkiezingsprogramma. Nou, dat, dat is wat naïef. Ze begrijpen echt wel dat ze dan water bij de wijn moeten doen. Maar dat gaan ze mij nog niet uh, vertellen. Maar ook daar zit een probleem, want wat gaan oppositiepartijen... Verzachting van ingrijpende bezuinigingsvoorstellen. Ja. Stel het een jaartje uit, overgangsregime, bepaalde groepen ontzien... En dat geld is er eigenlijk niet. is er gewoon domweg niet. Dus dat maakt het extra moeilijk. Dat zag je vandaag. Hè? Stef Blok, minister van Wonen, waren allemaal vragen vanuit de Eerste Kamer. Kunnen we die regels rond de hypotheekverkrijging nog makkelijker maken? Ja, en hij zegt, daar heb ik gewoon geen geld voor. Al die voorstellen kosten geld. Dus doe ik het niet. Want ja, we moeten de budgettaire doelstellingen halen. Dus ja, het wordt nog knap ingewikkeld voor dit kabinet. En de eerste indruk is dus dat men te weinig doet. Ja, en dat is een, dat is een risico, een groot risico. Oké, okay, Joost. Spannend. Zeker. Dank je wel gedaan. En uh, voordat we naar muziek gaan luisteren, uh, spreek ik eerst even met uh, Harry de Winter, want morgen verschijnt er een geremasterde heruitgave van het album Rumors van de Brits-Amerikaanse groep Fleetwood Mac. En die band gaat ook weer op tournee, eerst in de Verenigde Staten en misschien daarna ook wel hier bij ons. In Europa. Aan de telefoon dus Harry de Winter vanaf 17 februari. Overigens zelf ook weer op televisie. Met een nieuw programma over muziek. Talking About My Generation. Bij RTL7. Goedenavond, Harry. Goedenavond. Zou jij uh, naar zo'n uh, reunie optreden van Fleetwood Mac toe gaan? Ja, heel, heel erg. Want het was, in de tijd was dat mijn absolute favoriet. En ik, ik wil dat wel nog een keer zien. Ja. Rumors is, een, uh, is, is zeg maar. Uh, een, kla een klassiek album wat, uh, wat over alle generaties heen gaat. Waar, waar ik het leuk vind om met mijn kinderen naartoe te gaan bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou ja, je was in ieder geval uh, zo'n fan dat je in 76 ook met ze hebt samengewerkt, videoclipjes ja, ja. gemaakt en, en je hebt ze geïnterviewd. Laten we heel even luisteren. wat zou you do if you wouldn't be able to express yourself in music? Well, I would probably I'd be in a lot of trouble because to, to me, the, the music is writing songs. En that is To be able to write something that maybe at a time in somebody else's life they need a little help or a little inspiration or something that they would sit down and listen to something that I wrote. And that, to me, is the most important. Ja, ik, word, ik, word, ik word nog zenuwachtig als ik het hoor. <laughs> Stevie Nicks, yeah. ja. Ja, ik, ik moest ze interviewen, maar die Stevie Nicks, dat was toen zo'n ongelooflijk mooie, fraile, prachtige. Het is rest dat ik gewoon eigenlijk sprakeloos was. Maar ik moest de interviewen. Je hoort ook mijn stem een beetje afgeknepen. Ja. Heel zenuwachtig stemmetje. Ze okay. uh, ja. is nu 66. Wat denk je? Ga je weer voor de bel? Nee, ik heb er wel eens... Ze is heel dik geworden. Maar ze zingt, oh, ja. nog steeds, ze zingt nog steeds geweldig. Dus het, het gaat bij hen natuurlijk om de muziek. Ja. En het feit dat die twee stellen... Dat waren twee echtparen: Stevie Nicks en Nancy Buckingham... Nancy Buckingham en, ja. En die uh, McVees, Fee ja, En die nou. zijn al lang uit elkaar. En uh, die gaan nu weer... Uh, heeft die McVees dan toch weer geregeld. Nah. Dat ze bij elkaar eens kunnen. Dus mooi toch? Niks anders. Ja. Ja, welk, nummer, mooi. welk nummer wil je horen? Uh, ik vond altijd Go Your Own Way het mooiste nummer. Oké, okay. gaan we doen. Dankjewel Harry. Oké, okay, hoi. Ja, met excuses aan Harry de Winter, maar we draaien er toch weg. Stevie X en Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Want ik ga het hierover hebben. Scheenbaar zonder enige inspanning trapt Koppie een gemiddelde van ruim 37 km per uur. Fausto Coppi legt in deze etappe de grondslag voor zijn overwinning in de Tour. Hij klimt met veel gemak en daalt in roekeloze vaart. Fausto Coppi, Koppie, een van de misschien wel de grootste wielrenner... Ooit. Voor mij ligt een prachtig boek waar ik een lelijke vlek op heb gemaakt. En dat vind ik heel erg, want het is echt een ongelooflijk mooi boek over Faust Koppie. De auteur is uh, Frederik Bakkerland. Hij is ook historicus, maar vooral ook een heel groot fan van Faust Koppie. Zo is het toch, meneer Bakkerland? Dat klopt. Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, u bent nog jong. Hoe oud bent u? Ik ben dertig. Dertig. En hoe, uh, hoe lang is uh, Faust Koppie inmiddels dood? 53 jaar nu, dus dat is al een poos terug, ik heb hem nooit uh, weten fietsen nee. Dus, uh, ja. dus waar, waar, is het, uh, waar is het kopje virus erin geslopen bij u? Och, ik was 17 jaar en uh, ik zag een, een, eigenlijk een speelfilm, een soort documentaire Maar eigenlijk meer, meer een speelfilm, Italiaanse speelfilm, uh, Il Grande Fausto ah. En ik was zeer geïntrigeerd door het verhaal Het zat heel veel peper en zout in dat verhaal En ik was meteen gefascineerd ja, was u, was u toen ook al een, een fietser? Ik was toen een fietser, ja. Dus, en het zijn de helden die u doen fietsen, dus uh, bij mij was dat ook het geval. Ja, en wat was het peper en zout uh, waardoor u ook geprikkeld raakte? Goh, het, het hele verhaal, de, de, hij heeft, heeft de oorlog meegemaakt, is krijgsgevangen gemaakt, hij had ervoor al... Eén ronde van Italië gewonnen. Er was dat duel met die andere grote Italiaanse kampioen, Gino Bartali. Bartali, ja. Um, er was die verboden liefde met De Witte Dame. Uh -huh. uh, dat, die een schandaal, dat een schandaal losmaakte. Die stond, opeens, die stond opeens zo begin jaren 50 aan de meet, terwijl Koffie. Uh, Keurig klopt. getrouwd was en twee kinderen had? Ja, ja dat klopt. Dus dat, dat was echt een schandaalsfeer in, Ita in Italië toen der tijd. Um, er waren natuurlijk ook die legendarische overwinningen van, van Kopje, die, die solo-ontsnappingen die bijna niet meer, niet, niet rationeel te bevatten waren. Hmm. Um, ja, beschrijf, dus dat... Beschrijft u er eens één? Wat is de, wat is de mooiste? Ik heb wel een vermoeden hoor, want u schrijft erover in het boek, maar vertelt u het maar. Klopt. Het, het is het <laughs> laatste deeltje van het boek. Het is een, soort, daar is, is een soort belevingsverhaal, een reconstructie van een bepaalde rit. En dat is een rit uit de Ronde van Italië van 1949 ja. tussen Cuneo en Pinerolo, En uh, hij heeft daar gekozen, een koppie, uh, voor een aanval van 192 kilometer over, over vijf Alpenkools. Op de eerste kool ging hij er vandoor, hè? Ja, en ja. niemand snapte waarom. En, en, en... Bartelli dacht, nou, die, die halen we nog wel terug. Inderdaad, hij is pas laat wakker geworden, Bartali. Maar heeft hem nooit meer kunnen pakken. Ook niet op het terrein echt van Bartali. Want ja, de isoire en dergelijke. Bartali stond toch, was toch gekend als zijn een heel, heel begenadigd klimmer. Ja. Soms zelfs de evenknie van koppie. Maar in die etappe en op tal van andere momenten. Zeker vanaf 1949, was er geen houden meer aan. Nee. Nee, en dat, dat was ook de manier van fietsen van koppie. Hè? Gewoon hele lange ontsnappingen. En ile, want hij was eigenlijk een, een rouleur, noemen we dat. Hij was niet een explosieve renner, maar als hij eenmaal weg was... dan zag je hem nooit meer terug. Ja, inderdaad. De tegenstand versmachtte een rouleur, zoals u zegt... zeer compleet ook... Uh, een heel goed tijdrijder, die rolleurscapaciteiten, ja. dus vandaar dat hij lange solo-ontsnappingen tot een goed einde kon brengen. Eens je hem 10 meter gaf, was hij niet meer bij te halen, was een, uh, ja, iemand die de tegenstand versmachtte ook in de kols, was geen, geen springer in de kols of iemand die, die, die, uh, die met, met korte versnellingen werkte, maar uh, die met uh, een slope, de sloophamer eigenlijk boven haalde. Ja. Nou, vertelde u net dat u als, als tiener door, door, door die film uh, bevangen raakte... door het kopievirus. Wat, wat ging u daarmee doen als tiener? Wat ging ik daarmee doen? Nu Ik had wel al, laat ons zeggen, de journalistieke aspiraties. Mm. Uh, dus ik, ik, ik heb toen ook de, de, de, een van de bekendste commentatoren in België, Michel Wuyts, wielercommentatoren, toen aangeschreven hè, en daarover mijn passie verteld. Um, wat ging ik daarmee doen? Ik, ik, ik wou er altijd wel heel graag een, een, een boek over maken. En gelukkig is, dit, is het er nu van gekomen. Hè. Nou zeg, uh, nou, wat voor boek? Mag de ik het complimenteren? Het is echt... Prachtig. Niet alleen uh, dat. Doe ik mij, dat, tekst ik me heel de dat u doet mij heel veel plezier. Ik heb dit gemaakt met Stefan van Vleteren, fotograaf. En u hebt zelf archiefonderzoek gedaan, neem ik aan, in Italië? Ja, we zijn, we zijn op stap geweest. Het waren onvergetelijke weken. Samen met Stefan uh, ben ik, ben ik uh, onze kleine ronde van Italië gedaan, zeg maar. Uh -huh. En we hebben dertien uh, kroongetuigen opgezocht. Ja. Dus mensen die Fausto Copy hebben gekend of er samen mee hebben gekoerst. Of rivaal waren met Koppie, Want het is niet alleen een heiligenleven leven dat we vertellen. Hè. Ja. Dus er zijn ook wel, wel kleinere kantjes aan het verhaal. Dus al die mensen zijn we gaan opzoeken. En ik denk dat het echt op tijd was net de hoogste tijd om dat te doen. Want het is echt een generatie die, die aan zijn slotkilometer toe is. Hè. Ondertussen ja. zijn er van die dertien personen... zijn er ondertussen alweer vijf die overleden zijn. Oh jee. En hoe uh, spreken de... zij nu over hem? U zegt er zaten ook donkere kantjes aan hem. Komen die er dan uit in die gesprekken of is het een lofzang? Die komen er zeker uit. Natuurlijk, bij zijn meesterknachten hoor je natuurlijk weinig negatiefs. Hè? Um, natuurlijk, het is nogal tricky uh, om, om, om een boek te schrijven over kopie. 50 of 60 jaar na datum omwille van het feit dat de man ook een mythe is geworden ja. ondertussen en het is heel moeilijk zelfs als historicus om dat te gaan ontsluieren allemaal um, en die verhalen worden natuurlijk aangedikt en die knechten die verhaal van die knechten die gaan er ook zeker een schepje bovenop doen misschien ja. wel ja. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook de rivalen die het ook onverbloemd zeggen dat ze um, dat ze opzij gedrukt werden door, door de kopmankopje, die, die hmm. zeer entieus was en die natuurlijk zijn ellebogen gebruikte om, ja. om opkomend talent tegen te houden. En dat ene woord wat tegenwoordig bijna niet meer los te denken is van wielrennen, doping. Daar staat iets over in het boek. Hij zette gewoon uh, aan het begin van een zes dagen spuit met amfetamine in zijn been. Er werd helemaal niet moeilijk over gedaan. Nee, het werd toen gedoogd En uh, hij was daar ook heel open over hè. Hij heeft, heeft ooit aan een, aan een, uh, aan een Belgisch atleet uh, gevraagd Wat hij had genomen om een record te, te breken En uh, Koppie viel totaal uit de lucht En, en begreep niet toen de man zei dat hij het uh, clean had gedaan dus uh, <laughs> hij, hij was zeer open daarover hij sprak, over, ja. uh, ooit sprak er een Italiaanse uh, journalist hem aan over wat dat nu precies was dat kleine flesje dat heel veel renners bij, bij zich droegen in een achterzak uh, dat heette La Bomba, heette mm -hmm. dat, dat flesje met zo'n geheimzinnig brouwsel in. En Koppie uh, omschreef dat als een stel reservebenen. <laughs> uh, waar ja. je ja. kon op beroep doen en waar je vooral heel hard moest in geloven ja. op dat het zou kunnen werken. Dus, dus met, dat, met die wetenschap, hoe kijkt u naar nou wat, er, wat er nu gebeurt? Zou er over vijftig jaar net zo'n boek over Lens Armstrong geschreven kunnen worden? God ja, het is een zeer moeilijke discussie. Hè. Het, is een, het is een andere context. Ik denk, um, het is ook de gradatie van het bedrog, als u het zo mag noemen. Het is ook moeilijk om dat te extrapoleren allemaal. Nee. Um, het is een heel tricky, tricky verhaal, vind ik. Ik vind het een, een moeilijk antwoord. Ik heb, ik heb, uh, ik heb uh, natuurlijk ook gevraagd aan al die getuigen en al die concurrenten van COPI ook uh, over het dopinggebruik... Um, zij, ik heb hem ook gevraagd, doet het, iets, doet het afbreuk ja. aan, het, aan, aan zijn prestaties? En zij zeggen, zelfs concurrenten zeggen nee. Dus iedereen mag daar zijn eigen conclusies uit trekken. Lijkt me een redelijk helder, helder antwoord. Ja, het is ook zo. Het is, het is moeilijk om, om, om, om voor mezelf om daar een, een oordeel over te vellen. Maar blijkbaar was het toch toen ook al ingeburgerd. Al spraken we toen natuurlijk van, van, van lichtere, tussen aanhalingstekens, middelen. Ja. Eh, op, op peppers en dergelijke. Maar het, het nemen en het slikken, dat is natuurlijk een cultuur die altijd al in het wielrennen heeft gezeten. Zo is het. Ik dank u heel erg hartelijk voor het gesprek en voor het boek, Frederik Bakelaan. Gra graag gedaan. De BBC knipte vandaag een zinnetje uit de allerberoemdste comedy van de hele wereld. Namelijk de Duitsers aflevering van John Cleese's Forty Towers. Aan de telefoon heb ik nu Paul Groot van Noen en op dit moment van uh, Adele. Goedenavond Paul. Hi, goedenavond. Ja, jij, jij studeerde ooit af op uh, Forty Towers, dus je weet zeker wie Major Gowen is... Nou, absoluut ja. ja. Ja, goed. Nou laten we, laten we even gaan luisteren naar het gevraagde zinnetje, want dat komt uit zijn mond. And the strange thing was dat ze the morning she kept referring to the Indians as niggers. No, no, no, no, no. I said, Niggas are the West Indians. These people are logs. <laughs> Ja ik, ja, ik vind het onwistabel grappig, maar um, de BBC vindt dit dus een, uh, een racistisch zinnetje. Hij vertelt al dat hij naar een cricket match is geweest en dat iemand het over niggers had. En dat hij zegt, nee, nee, nee, de Indians, dat zijn geen niggers, dat waren de West-Indians. Uh, de, deze mensen zijn wogs. Is dat inderdaad een uh, verschrikkelijk naar racistisch zinnetje? De walks. ik zou woks niet goed weten wat dat betekent eigenlijk. Ah, het is denk ik niet... De precieze heel... gevoelswaarde kan ik daar niet helemaal van inschatten, moet ik zeggen. Nee. Het ja, dit, dit is wonderlijk dat ze, dit, dat ze dit gaan doen, want uh, ja, deze major is een beetje een seniele oude man. Ja. Die zegt foute dingen en dat maakt hem juist zo grappig. Dat kun je er niet zomaar uit gaan knippen. Ja. Nee, want dat, is, dat leek mij ook het rare. Want ze zeggen nu, ja, dit is racisme, dus dat moet eruit. Maar... Wat er gebeurt is natuurlijk dat die, die bigotte, oude, uh, Engelse, koloniale racist belachelijk gemaakt wordt. Ja, precies. Dat is de grap. Ja. ja. ja. Was, was dit soort humor... Uh, bedoel, zat dat vaker in, in Faulty Towers? Als jij dit hoort, denk je dan meteen... Nou, dan, dan weet ik er nog wel een paar die eruit kunnen. Nou, echt, op racistisch niet. Maar de aflevering gaat natuurlijk over de Germans. Dus ja. die Duitsers die je door Basel helemaal... Uh te grazen worden genomen. Ja, er zit heel veel suppersieve humor in die comedy serie. Dat maakt het juist zo leuk. Het gaat ten eerste al over een hotel waar uh, flink tegen de regels van de etiketten wordt uh, gezondigd. Ja. Die, die man die dat hotel drijft, Bessel, is gewoon totaal niet geschikt om met mensen, laat staan met gasten om te gaan. Nee. Dus die, die schopt ze voortdurend tegen de schenen. en Dat maakt het tamelijk grappig. Ja. Als je die allemaal aan alle kanten correct gaat maken, dan komt straks ook de ware wet. Uh, nou, Klagen dat ze smerig met eten omgaan, of ik veel. En hij heeft, Laat de, BBC, de BBC heeft jarenlang die Jimmy Savile gewoon zijn gang laten gaan... en dan gaan ze op dit soort slakken zout liggen. Ja. Onzin. Nou ja, dat, dat, dat is dan misschien uh, een moment om even te gaan... naar uh, onze andere gesprekspartner, Hirke Jippers... voormalig correspondent in Engeland. Uh, goedenavond. Hallo. Ja, zou, zou dat iets met elkaar te maken kunnen hebben? Want dat wordt gesuggereerd hè? Dat, dat al het gedoe onder, om, rond die Savile... dat dat de BBC zo bang heeft gemaakt... dat ze nou ook dit soort dingen gaan doen. Zou dat kunnen? Nou, ik denk dat de BBC wel super gevoelig is voor uh, het verwijt dat ze zich aan uh, racisme uh, schuldig maakt. Omdat het uh, na de seville affaire natuurlijk niet meer van dit soort verwijten. Uh, kan gebruiken. De, op zichzelf, kijk, je, je zou zeggen Forty Towers, dat is zulk heilig erfgoed, daar moet helemaal niemand aankomen, ook de BBC niet. Maar juist het punt van uh, racisme ligt ontzettend gevoelig. Er zijn uh, uh, de laatste tijd, hè, de laatste tien jaar in de Britse samenleving is er heel veel te doen geweest over raci racisme. Er is onder andere hè, dus dingen die vroeger ongemerkt konden passeren, die werden opeens um, uh, schandelijk. Uh, er is de dood geweest van een zwarte teenager... waar uh, uh, Stephen Lawrence, waar de uh, politie van Londen... zich in feite uh, met enige overdrijving weinig van aangetrokken heeft... omdat het maar een zwarte jongen uit een arme voorstad van Londen was. Nou, mm. Dat heeft geleid tot een rapport waarin stond... dat de Londense politie van top tot teen ik citeer, van racisme vergeven is. Mm. Er is keihard aangewerkt om daar wat aan te doen. Dus ja. juist op het punt van racisme zal de BBC op dit moment... en na de Seville Affaire niet ook een verwijt naar zijn hoofd geslingerd uh, willen krijgen. Omdat het nog steeds de publieke staatsomroep is... die uh, elke vijf jaar moet pleiten voor verlenging van opnieuw... al het kijkgeld van de Britse kijkers in. Ja, Paul, kan, kan jij je daar iets bij voorstellen bij deze voorzichtigheid dan in die context van de BBC? Of vind je het inderdaad gewoon nee, ik vind, heilig schennis? Nou, heilig schennis, ik vind het, <laughs> ik vind het overdreven om een serie uit... wat is het, 1974 of zo, uh, om daar nu iets uit te gaan knippen. Ja. Uh, en, en een serie als All in the Family met Archie Bunker... die ook op de keer ging. Kijk, je lacht juist om dat soort bigots. Dat lijkt en, mij ook. Uh, ja. Die lacht je uit en die, die, die, die major kun je absoluut niet serieus nemen... dat is een senile oude man. En Bessel neemt hem zelfs niet serieus. Dus, nee. uh, waarom zou de kijker dat wel doen? Nee, en dan kan je, uh, omdat het op het ogenblik in Spanje ook allemaal zo zielig is... dan kan je ook alle scènes met Manuel er wel uit gaan halen. Ja, precies. Ja, ja er blijft ook niet veel van over, van die Spanjaarden. Het is juist grappig, omdat het eigenlijk niet mag. Ja. Dan, dan lach je daar harder om. En het, uh, als je dat allemaal correct gaat maken, dan blijft er niets over. Nee. Dus dan blijven de woordgrapjes over misschien, nette net grapjes. Paul, heb, hebben jullie er in Nederland wel eens last van? Zegt de AVRO wel eens van, nou oh jongens, dat kan toch echt niet? Nee, AVRO laat het volledig ons gaan, dat is heel fijn. Okay. En bij de VARA was dat ook zo trouwens. Nou, wil, wil je me dan beloven dat jullie de eerstvolgende uitzending... een paar flinke racistische grappen gaan maken? Ja, als we daar een noodzaak toe vinden. Dan. <laughs> <laughs> Oké, okay, dankjewel. je wel. En, en Hikki ook bedankt. En dit was het oog van deze donderdag. Morgen uh, zit hier Thijs van den Brink, zometeen Casa Luna over de tiende Nooit meer Auschwitz-lezing. En uh, daar uh, wordt over gesproken met de historicus van de boom, die schreef het boek. Wij wisten niets van hun lot. Klaas Drupsteen presenteert zometeen. En een laatste glas in steen.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 Dit is Radio...